5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. België bedoelt om de veiligheid van de piloten te waarborgen. Het Turkse referendum leidt tot drukte in Den Haag. Veel Nederlandse Turken gaan naar het bedrijventerrein waar ze hun stem kunnen uitbrengen over de vraag of president Erdogan meer macht moet krijgen. Dat leidt tot verkeersopstoppingen. De stemming zelf verloopt rustig. De politie is aanwezig, maar hoeft niet in actie te komen. Nederlandse Turken kunnen sinds woensdag hun stem uitbrengen. De eerste drie dagen gebeurde dat in Den Haag al 30.000 keer. Ook in Amsterdam en Deventer zijn stemlokalen. Die zijn tot morgenavond 9 uur open. In Zeeland is een wielerkoers afgelast nadat een motorrijder was verongelukt. De 57-jarige man kwam ten val toen hij kort voor de start het parcours verkende... en schoof onder een tegemoetkomende auto. Hij overleed ter plekke. De organisatie van de Ster-omloop van Nieuwland, vlakbij Middelburg... besloot daarop de wielerkoers te annuleren.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 autobedrijf Zandvoort. Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Entertainment for you. Oh, I guess it would be nice. Een hele middag hier is die weer ondergetekende Fred op die 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk 24 uur per dag op uh, ja, de TV-tekst hier in Zandvoort. Ja, en dit zijn weer twee uurtjes uh, entertainment voor for you en, uh, en dadelijk gaan we natuurlijk uh, eventjes bellen met, uh, ja, ja, drie stuks nog wel. Dus uh, blijf lekker luisteren. We gaan verder met Eddie Grant en ja, uh, yeah, give me hope, Johanna. I'm <laughs> ZFM Entertainment voor you. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen een hele goede middag. Dit was Eddie Grint. En Jimmy Hop, Johanna. En als ik naar buiten kijk. Dan wordt het Zonnetjes Zonnetje lekker. Dus ik zou zeggen. Blijf lekker luisteren. Volg ons via je smart app. En like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. That's queen, impress president pull Anywhere you go on earth cause you're beautiful Okay, can't you will Beautiful. Eken uh, was dit. En uh, dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You. En uh, ja, ik ga een plaatje draaien. En een plaatje, ja, dat is voor mijn vriendinnetje. Ja, Zelka, deze is voor jou. En uh, steeds als jij me aankijkt. Mohoho, wow, wow. slijm slijm. Wij lopen hand in hand Over het strand.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 sneller klopt als je mij alleen maar aankijkt Dat was voor jou, Zelka. Heerlijke plaat, Wesley Bronkhorst. En als je mij alleen maar aankijkt. U luistert naar Entertainment For You. Denk aan jou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 My Nee, dit keer krijgt het mij niet meer mee Ik heb het toch even heel goed bekeken ook Opnieuw vakantie Dan. Deze zangeres uit uh, Tiel Rox van Driel En uh, ja, het rijmt ook nog U luistert naar de uh, ZFM Entertainment for You En dat allemaal uh, op die 106.9 Natuurlijk vanuit Zandvoort En 104.5 op de kabel En natuurlijk 24 uur per dag Ja, op de kabelkrant en Hier in Zandvoort En natuurlijk, ja uh, kunt u ook uh, de ZFM-app installeren natuurlijk op uw uh, uh, iPhone of uh, ja, uh, smartphone. Maakt niet uit. We gaan verder met Erotic en Fred come to bed. Don't be sorry, I'll come back. Irene Moorst hem ook nog eens een keer hebben uitgebracht met de smurven ja en dat, dat ging over de, ik moet naar bed of zoiets was het ja maar dat is heel lang geleden we gaan verder met André Hazes en boem boem en uh, ja natuurlijk gaan we zo met Storm 3 uh, eventjes telefoneren over uh, ja, hun laatste nieuwe single dus blijf lekker luisteren tot 7 uur entertainer of you mijn naam is Gertij ik zou zeg maar zeggen goedemiddag Ja, dan hou ik van de wereld van jou. Die maat je nog bij, streel door je haar. Je wordt wakker, ja, je bent nog bij mij. Eerst een kus en dan wat strelen. Zou je wat dicht uit willen schreven, Dat je hier bent gebleven? Nee. Vandaag dat wordt een feestelijke dag ik ben Binnen jaren niet zo vrolijk geweest Met jou wil ik alles doen wat ik nooit heb gedaan Leven Als een jochie die zijn eerste toen zo'n kreeg Wat boom, boom. Wordt een feest dat doet heel diep in de nacht Dus Natuurlijk, en uh, ja, soms beloofd gaan we iemand in de uitzending halen, en dat is uh, Storm 3. En we spreken met Patrick. Patrick zou zeggen: Hele goedemiddag, hele goedemiddag, dankjewel. Ja, ja, ging niet helemaal goed geloof ik met de telefoon, of wel? Nee, nee, nee. Ik had me toevallig mijn koptelefoon uh, op om de uh, nieuwe single uh, van Storm te gaan beluisteren, maar uh, dat ging niet helemaal, uh, helemaal goed. Maar uh, uh, in de auto bedoel je of in de studio? Uh, ik kom net uit de studio. Ik zit nu in de bus uh, naar huis zelf. Ah, oké. Okay. Ik dus, uh, maar uh, hij staat erop. Dus uh, dat geldt. Dus je, jullie zijn bezig met een nieuwe single? Ja, ja, ja toevallig zijn Koen uh, en Devon um, woensdag al in de studio geweest. En ben ik uh, vandaag gegaan om mijn uh, vocale in te zingen. En uh, ja, we zijn er druk mee bezig. Ah, oké. Okay. Want uh, ja, uh, waar, waar je voor bellen is natuurlijk het uh, gaat over uh, ja, de single uh, voor eeuwig... Ja, klopt, klopt. Ja, dat is onze eerste Nederlandstalige uh, single. Ja, want jullie hadden vorig jaar uh, This is Love. Ja, klopt, klopt. En ja. Uh, ja, dat, uh, dat is ook een succes uh, geworden? Uh, ja, we hebben in ieder geval niets te klagen in wat we, wat we gedaan hebben qua optredens en waar het uit is gebracht. En uh, eigenlijk begin dit jaar hadden we zoiets van, um, uh, ja, wat gaan we eigenlijk dit jaar met Storm doen... En toen liet ik dit uh, nummer voor eeuwig horen aan Devil May Coon. En dan hadden we eigenlijk alle drie zoiets van... ...ja, eigenlijk moeten wij hier gewoon iets mee gaan doen. En uh, ja, twee weken later stonden we uh, in de studio het in te zingen. Oké. Okay. En uh, wat, uh, wat de, de naam eigenlijk? Uh, is het Storm 3 of is het Storm 3? Uh, nou, in Nederland is het gewoon Storm 3... En uh, ja, mochten we ooit naar het buitenland gaan, dan ik tenminste gewoon Storm 3 zeggen. Of even als Storm. We hebben die drie erachter moeten zetten. Ja, uh, omdat de jullie de... dus met z'n drieën zijn, ja. Ja, ja en ja. ook een groep in Duitsland uh, onder de naam Storm werkte. Uh, en uh, ons vriendelijk verzocht om er een wijziging aan te brengen om uh, nou ja, problemen met de royalties en, en de namen en dergelijke te voorkomen. Dus. Ah, oké. Okay. Uh, eigenlijk een klein vraagje van uh, ja, hoe, hoe is het eigenlijk allemaal ontstaan? Uh, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen en, en hoe is het zo ontstaan? Uh, hoe zijn wij bij elkaar gekomen? Ik heb Devon een aantal jaren geleden ontmoet op een uh, verjaardag van een gemeenschappelijke vriend. Ja. En uh, nou, toen kwamen we een beetje in gesprek over, uh, over muziek. En um, nou ja, we deelden gewoon passie passiemuziek uh, nou ja, uh, maken, luisteren, uh, schrijven. En um, ja, toen hadden we eigenlijk wel eens iets van... Uh, ja, misschien moeten we hier iets samen meedoen. Uh, toen hebben we um, een, een tijd uh, met, met Mark erbij Storm 3 gevormd. Uh, en uh, nou ja, helaas is Mark begon, begin vorig jaar uh, met Storm gestopt... omdat hij zich op een andere studie ging richten... en dat niet te combineren viel. waren we met z'n tweeën uh, en toevallig had uh, ik Koen... Uh, een paar maanden daarvoor... Uh, ja, leren kennen, tegenkomen bij het uitgaan. En eigenlijk um, ja een hele leuke, leuke vriendschap toen opgebouwd. En eigenlijk um, ja, hadden we het ook over muziek. En toen had ik eigenlijk zoiets van, ja volgens mij is gewoon Koen degene die wij bij Storm 3 moeten hebben. En uh, nou ja, dat is eigenlijk uh, wat er, uh, ja, hoe, het, hoe het gekomen is dat wij nu in deze formatie zitten. En uh, nou ja, het gewoon klopt en uh, wij snel ons zin hebben. Ja, oké. Okay. En uh, ja, mag ik, uh, mag ik vragen wat, uh, of tenminste kunnen we een, een tipje van, uh, van de sluier oplichten uh, uh, voor de nieuwe single? Um, ja, dat kan ik wel doen. Uh, de nieuwe single gaat Ga Ga Ga heten. En het is een, een nummer wat een beetje in het verlengde van voor eeuwig um, ligt qua uh, arrangement. Okay. Uh, alleen gaat het dit keer over, uh, over de liefde die eigenlijk weg uh, is. Die eigenlijk uh, ja, er niet meer is. Dus het is eigenlijk een beetje tegenovergestelde van voor eeuwig. Ah, oké. Okay. Hé hey Patrick, ik, uh, ik denk dat we hem eventjes moeten gaan draaien. Dat denk ik ook. Het lijkt me een heel goed plan. En ik zou zeggen, ja, uh, ik hoop jullie de volgende keer in de, in de studio te mogen ontmoeten Oh, dat, uh, dat kunnen we regelen. Zeker met, met de volgende single. Dat is een goed plan. Ja, dat... Uh... Dat kunnen we allemaal regelen via Dennis, dus het komt allemaal wel goed. Yes, helemaal goed. Ah, Oké, okay, Patrick. Hé, hey, wens ik jou nog een uh, heel goed weekend. Hetzelfde. En uh, uh, ja, graag uh, de tot keer. de volgende keer natuurlijk. Is goed, dankjewel. Hé, hey, dankjewel. Oké, okay. doei. Okay. We hebben geen vleugels nodig om te vegen. We zijn al in de wolken door de liefde De lichten branden fel en de weer De formatie Storm 3, oftewel Storm 3. Ja, vorig jaar dus hun eerste single uitgebracht, This is Love. En nu deze voor eeuwig. Ja, heerlijke plaat. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We gaan verder met de Dire Straits en The Walk of Life.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 To share forever, but be unrest with all the demons I possess beneath the silver moon. The vampires and their brides were all bloodless and blind, and longing for a life beyond the silver. Ik heb het gevoel dat ik hier in dat ik hier in de buurt heb gebracht. Ik heb het gevoel dat ik hier in de buurt heb gebracht, dat No, Als život dat ik je niet kan neka se srce bolomi, a dat En dat is niet ik ben hier gekomen. Ik ben hier en ik ben tak gekomen. Ik a ik ben hier gekomen. Ik ik ben hier gekomen, gaan hem dan even metro kapana Zeker. Was dan Hostani en Matic. En ja, dat allemaal hier bij CFM. Entertainment uh, for you. Het zonnetje schijnt. En uh, ja, het weer is heerlijk. Ja, we gaan weer lekker langzaam naar de zomer toe. Heerlijk gewoon. En zo ook met de uh, Bad Boys Blue. Ja, uit oude doos en you're a woman and I'm a man. Bij ZFM Entertainment voor YouTube 106.9 en 104.5 op de kabel en uh, ja natuurlijk 24 uur op de, ja, de tv tekst. Hier in Zandvoort en uh, ja een installeren van de ZFM app dat, uh, dat is ook mogelijk op je iPhone op je smartphone het maakt niet uit. We gaan uh, langzaam naar het nieuws van uh, 6 uur en uh, ja dat gaan we doen met Rijn Merga en oh wat ben ik dom geweest.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 wat je voor me deed en dat ik niet voelde dat je vallen hield nu ben ik alleen zonder jou het gaat zo'n dag voorbij dat ik niet aan je denk mijn lieve stad en nu besef ik pas wat ik heb aangedaan ik heb je laten staan in de kaart